Jelle Visser met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt dat het experiment met de teelt van staatswiet... alleen kans van slagen heeft als de gebruikers de tijd krijgen om eraan te wennen. Daarom moeten koffieshops in de aanloop naar de proef... zowel staatswiet als illegaal gekweekte wiet kunnen verkopen. De Kamer wil zo voorkomen dat klanten al op de eerste dag uitwijken naar straathandel. Het kabinet zal later op de wens reageren. In het regeerakkoord is afgesproken dat er een experiment komt... met het legaal produceren van cannabis. Een Nederlandse snowboarder is in Oostenrijk veroordeeld tot drie maanden cel... voorwaardelijk vanwege een skiongeval vorig jaar in saalbach hinterglemm De 20-jarige Nederlander botste tijdens een afdaling met een Oostenrijkse vrouw. Zij overleed korte tijd daarna. Voor de rechter was het een ingewikkelde zaak... en waren geen getuigen van het ongeluk. Oostenrijk behandelt een skiongeluk als een verkeersongeluk. Er zijn voorrang- en snelheidsregels. De snowboarder zou te hard naar beneden zijn gegaan. De daling van de criminaliteit is het afgelopen half jaar gestokt... blijkt uit nieuwe cijfers van de politie. Over heel 2018 daalde de criminaliteit wel. In totaal werden in het afgelopen jaar 766.000 misdrijven geregistreerd. Ruim 6% minder dan in 2017. Voor het eerst in jaren steeg het aantal overvallen. De laatste maanden zijn veel supermarkten en maaltijdbezorgers beroofd. Volgens de politie worden die meestal gepleegd door jonge amateuristische daders... En prins Philip, de man van de Britse koningin Elizabeth... was vandaag betrokken bij een autoongeluk. Hij reed zelf in zijn Range Rover toen deze na een aanrijding kantelde. De 79-jarige prins stapte vervolgens ongedeerd uit. Het voorval gebeurde in de buurt van landgoed Sandringham... van de koninklijke familie. Wie het ongeluk veroorzaakte is nog niet duidelijk. Buckingham Palace laat weten dat het goed gaat met de Duke of Edinburgh. Het weer, het wordt droog en de temperatuur daalt vrij snel... tot rond het vriespunt, lokaal kan het glad worden...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 Vrienden, deze heeft ook meegedaan aan de Rob Hack wordt, Weet niet meer welke editie. Precursor was dat. Desire. Deze uitzending staat in het teken van de, de tweede voorronde. De compilatie van de tweede voorronde. En daar gaan we dus nu naar luisteren. Kortom, het is het woord aan PP Fischer. Die op 14 december de aftrap verrichtte voor die tweede voorronde. Vier bands, die ga je nu horen.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 Ja, want hoe, hoe zijn die aan elkaar gekomen? Want dat, uh... Op zich, uh, we hadden eerst een andere drummer en uh, Maaik en ik speelden veel, maar Inge bleef zeg maar nachtenlang voor onze oefenruimte slapen, omdat ze echt zo graag uh, in onze band wilde spelen en toen dacht ik van, uh, ja, dat ja, uh, doen we gewoon, we gaan gewoon met haar spelen en, en uh, we hebben nooit spijt gehad.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 maar ik kan niet meer praten. Nou, dat gaat straks met zingen dan. Ook heerlijk. Leuk dat ze hier waren. Super thanks voor kijken. Dit is Off the Rails. En uh, als je uh, cirkelpitten, mors pitten, het mag allemaal, het hoeft niet, maar ja, ik vind het leuk om te zien. En.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 We komen allemaal wat dichterbij, want de tweede band staat er weer te popelen om voor jullie muziek te maken. Uh, deze band hebben we al eerder mee mogen maken bij de Rob ACTA Awards. Ik weet alleen niet meer welk jaar. Een aantal jaren geleden staat erbij. Maar fijn dat jullie er weer zijn, in ieder geval. We gaan verder dus met indie rock: dansbaar, donker, groots, met catchy melodieën en een enorm gevoel voor Poppy Hooks. Mooi hè? Sturende, dansbare en rockende songs. Listig vermomd als het ideale popliedje. Dit jaar kwam hun nieuwe EP uit en die heet Even If. De presentatie daarvan was trouwens in de Sugar Factory in Amsterdam. Uh, in oktober dit jaar hebben ze twee weken door de UK getoerd. als support van The Rivals. En daarom zijn we natuurlijk ook heel blij dat we ze hier mogen verwelkomen bij ons Hulp Act Geef een applaus voor Tiger Het komt, uh, dichterbij, Nou, het, uh, het is de, de tweede voorronde. Uh, bekenden voor Alternative FM. Uh, voordat uh, de mannen gaan optreden, de Tiger Pilots, met Richard. Want ja, uh, jullie hebben best ook wel wat te verhalen voor, dat, uh, voor deze tweede voorronde. Jazeker. Uh, uh, de tweede voorronde gaan we sowieso doen. Uh, ja, sowieso <laughs> dat gaan we sowieso doen. Uh, straks lekker spelen. Ja. Uh, nee, we, hebben, we hebben een goed jaar gedraaid. We hebben leuke, leuke dingen gedaan, uh, leuke optredens uh, gedaan in Nederland en ja. uh, we hebben een, een korte tour in, uh, in de UK gedaan. Ja. Uh, we hebben gespeeld in uh, Schotland en Engeland en uh, ja, dat was, was heel erg tof. We hebben voorprogramma's gedaan van uh, The Rivals ja. in Engeland en dat waren, waren echt hele toffe shows. Grote zalen, leuk publiek. Uh, en ja, dat natuurlijk niet alleen, want je bent met, met vijf man op pad en ja. uh, je leert elkaar een beetje kennen. Uh, het was echt supergezellig. Uh. Ik, ik zag op een gegeven moment een selfie uh, hè, dus op een moment, ja, met een aantal van jullie erop. En dan een een, en, ja, ja, ja, ja, met een aantal van jullie erop en een complete mafversaal erachter. <laughs> ja, dat klopt. Ja, ja, die, uh, dat soort foto's hebben we inderdaad gemaakt uh, vanaf het podium. Uh, ja, dat, dat, dat, dat was toch wel een beetje eu euforie. <laughs> ja. Um, nou ja, dan ga ik even naar... de. Uh, Zoals ik hem ken, Ludwig. Ja. <laughs> uh, ja, want wat ik, uh, wat ik ook eigenlijk wilde weten, uh, die muziek in uh, hey, jullie hebben gespeeld in de UK, in Schotland zei je net. Uh, voordat we met het interview begonnen, uh, is die muziek ook daar aangekomen? Denk je? Ja, ik denk het wel. Uh, we hadden voordat we naar de UK gingen, hadden we uh, redelijk goed uh, gelobbyd bij de fans van de Rivals, ja. uh, zodat ze ons al kenden voordat we überhaupt een uh, noot gespeeld hadden daar. En uh, nou, dat heeft volgens mij wel re redelijk goed gewerkt. Zeg maar. We kregen uh, echt onwijs goede feedback ja. en, uh, en hele toffe reacties. Mensen die na de show naar ons toe kwamen, met ons op de foto wilden, uh, merch kochten. Uh, heel veel complimentjes. En het leuke van de Rifles-fans is ze hebben echt een ontzettend trouwe fanbase ja. uh, Dus we hebben een aantal mensen hebben we gewoon een paar keer gezien op die hele tour. Zeg maar. ja. Ja, dat is echt onwijs, toch? Nou, ik, ik ga nog even bij Mon nog, <tie> nog, <tie> nog even een microfoon onder zijn snuffer houden. Uh, toch, als ik uh, uh, dan ook uh, jullie naam weer op dit lijstje uh, zie staan van de tweede voorronde van de Rob agda wordt, Want jullie hebben al een keer uh, eerder meegedaan. Uh, is het dan toch iets van, nou laten we het dan maar gewoon spelen? Ja, uh. maar ook, ja, ook gewoon laten werken... Dat je ook er nog steeds bent, toch? Dat ja. is ook een beetje... Uh... Is dat de instelling? Ja, zeker. ja, Tuurlijk. ja gewoon uh, we zijn lekker bezig, we zijn er, hier. dit is wat we doen. En uh, we gaan zoveel mogelijk mensen enthousiast maken en ook... Uh... We kunnen altijd verder komen, we kunnen altijd meer bereiken, dus ja, ook met dit soort dingen, dit soort kleinere dingen moet je nog blijven doen, nu, zeker nu nog. Ja. Nu hebben wij uh, al heel veel, ik ga weer even, want dan kan jij even met, uh, met je stropdans aan de gang, dan ga ik wel even met, uh, met Lucas even verder, uh, want uh, ik, uh, ja, wij hebben natuurlijk heel veel uh, met de EP uh, gedaan, en uh, nou ja, uh, de laatste, uh, dat is uh, de single uh, die we dus nu uh, draaien, maar komt er nog iets uh, aan? Ja, dat zijn wel de plannen. Uh... Maar we proberen op dit moment nog het meeste uit die EP te halen. Ja. Um, er zijn allerlei dingen gaande achter de schermen. Maar natuurlijk nu nog niet alles. Uh, nee, oké. Okay, alle maar, maar wij, maar wij, maar wij, maar wij uh, zitten wel ergens in een, uh, in een, een of andere mailbestand. <laughs> dus ja, er zijn heel veel... <laughs> dat, dat altijd. Ja, okay. Nee, en er zijn heel veel nieuwe liedjes die ergens in een, in een pijplijn uh, uh, naar buiten, langzaam naar buiten sapelen. Okay. Ja. Uh, dan ga ik nog even naar de drummer uh, van, uh, van dienst. Dat lijkt me toch uh, wel even weer uh, schakelen, maar uh, Haarlem is uh, denk ik ook wel leuk. Ja, zeker weten en we hebben hier natuurlijk wat je zei al eerder gespeeld, ja. dus het is een beetje alsof je weer thuis komt, hè? Weer, weer spelen en, uh, en gaan. Uh, heeft dat uh, nog iets speciaals voor jou ook, uh, een thuiswedstrijd spelen? Ja, ik heb vroeger wel in Haarlem gewoond, maar daar woon ik alweer een tijdje niet meer. Dus het is wel een beetje op visite, op visite. Op visite. terug naar uh, hoe het vroeger was. Ja. Oké, okay, uh, goed, uh, voor, de, voor de mensen die het nog uh, niet weten, maar uh, Richard, waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Uh, wij hebben onze eigen website uh, www.tykepilots.nl, maar we hebben ook een uh, fantastisch mooie Facebook-site. We zijn te vinden op uh, Instagram, we zijn te vinden op Twitter... Uh, ja. Zoek ons op en je kan ons vinden in Spotify, uh, Apple Music, daar kan je onze uh, muziek uh, luisteren, downloaden, etc. En we hebben natuurlijk de fysieke albums die uh, hier in de regio uh, bij uh, een aantal winkels wel te koop is. Uh. En, bij en bij onze live shows kan je alles kopen. T-shirts, cd's, uh, gratis stickers altijd overal. Buttons, posters, alles. En handtekeningen. En, oh, tassen, tassen. In de winkel, dat is Goed, dank jullie wel. Dankjewel. Wij zijn Tigerpaw. Dit is ons laatste nummer. Heel erg bedankt allemaal. En het zal me niet verbazen als die EP Even If te koop is vanavond. Is hij vanavond te koop? Hij is mee, ze zijn hem deze keer niet vergeten. Dat, is, dat mag ook in de krant. Natuurlijk uh, uh, ook via Spotify te beluisteren, et cetera. En uh, social media, check deze band inderdaad. Uh, wij gaan zo snel mogelijk ombouwen. We zijn een tikkie uitgelopen, dus uh, we proberen de tijd weer in te halen. Nou, zoveel haast hebben we niet. We hebben immers vier bands vanavond, eentje minder dan gebruikelijk. We zijn zo weer bij u terug. Ik ga wat te drinken. halen. En deze dame, daar zijn we mee bezig om die hier uh, naartoe te halen. Joël Goresjan, zo heet zij. Tenminste, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Maar als het er is, zal ik het uh, aan de vragen. Stijn Glas. Uh, de compilatie van uh, de, het eerste gedeelte zit erop straks. Het uh, tweede gedeelte, maar we hebben natuurlijk ook nog ruimte over om uh, wat muziek uh, te draaien. Dit is de nieuwe single van onze vriend Marvin Day en zijn band Little Boy.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 ...gaat het de goede kant op... ...met Mario Kruijleman... ...of terwijl Jorah... ...want daar, uh, dat is haar echte naam tegenwoordig. Ready to Dive was de laatste single... ...die ze vorig jaar heeft uitgebracht in november. En Little Boy van Marvin Day... ...en zijn bende, die heeft dat ook al gedaan. Dat gebeurde de afgelopen maand... ...in december nog, uh, met een nieuwe single. En dit is de nieuwe... ...van Alaska Pollock... ...Emma Watson... Zeg, dat is dus niet Emma Watson. Dit is Emma Watson van Audio Adam, ah. zit er dus weer gigantisch naast. Don't say it's easy. Maart zal deze band... ...Orio Adam dus, en niet Alaska Pollock... ...waar ik even mee in de war was... ...maar die zullen dan hun uh, volgende... Uh, ...nieuwe materiaal gaan presenteren... ...doen ze volgens mij in de Echo. Deze meneer heeft uh, ook ooit nog eens... ...meegedaan aan de roep agda uh, ...dat heeft hij uh, gedaan met een band... ...was hij een beetje als Sinterklaas... Uh, ...verkleed, of weet ik van wat... ...als kerstman, maar dit is Frank... Duesburg, zoals we hem kennen... ...als een serieuze singer-songwriter... Het nieuwe werk van hem, een laatste single, die hoort tot aan het nieuws van 9 uur. Aspire. I'm staring wistfully into the night. As time stood still, I realized. My greatest crime was slowing down.